And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy. You know it's kinda hard play today. Yeah, it's going to play that and keep it real, for you know way, for you know way. So if you don't break, just overcompensate, at least you know Dames en heren, ik open de gemeenteraadvergadering besluitvorming iets later dan ik had gepland, maar dat zal de besluitvorming ten goede komen. Ik spreek uw vertrouwen dus, en mijn vertrouwen in u uit. Daarmee is de opening geweest en is aan mij altijd genoegen om de loting te doen. En meneer de Griffier, nummer 7 staat op dit lotnummer. Meneer Kramer, mocht er tot een hoofdelijke stemming komen, dan mag u als eerste. Twee doen van. Wij hebben twee afwezigen, de heren. ...Demmers en Suttorp. Waarvan akten. Ik ga naar het vaststellen van de agenda. Um, agenda punt 9 is het aanpassen van de gemeenschappelijke regeling paswerk. Ik neem aan dat u instemt met het schrappen van dit punt van de agenda. Dan... Zijn er twee moties aangekondigd, de moties windmolens? En mijn voorstel is om die aan de agenda toe te voegen. En wel na agendapunt oud 11 nieuw 10 zijn de aanpassing, planning en controlecyclus. En voor de lijst van ingekomen post, kan dat uw goedkeuring krijgen? Ja. ja? De interruptie, meneer de voorzitter, u bedoelt. Agenda punt 11 wordt aanpassing, PC-cyclus. pn controlecyclus. Als, ja, ik formuleerde hem nadrukkelijk anders. Als agenda punt 9 eruit gaat, en dat is inmiddels besloten, wordt agenda punt aanpassing, leiding en controlecyclus nummer 10. En wordt dus nummer, ja, er staat nog steeds 11, dat klopt. Ja. Dat is de oude agenda. Ja. Ja. De griffier en de voorzitter proberen ook wel af en toe tempo te maken. Ja, dat dit is geen discussiepunt, heren, want het debat is al gesloten. Uh, dus dan wordt het nieuwe agendapunt 11, en u krijgt hem straks ook zichtbaar, wordt de moties windmolens. En we gaan dan hebben over de tekst van de windmolens. Meneer Kramer, u wilt iets over de agenda zeggen? Ja, voorzitter, het lijkt me wel handig om vast aan te kondigen bij agendapunt 6, dat is afzien verwerving van Vrenema garage, dat we daar een abonnement willen indienen. Goed, dank voor de aankondiging alvast. Dan u uh, helpt mee onthouden, als ik het vergeet. Ja? Daarmee is volgens mij de agenda rijp voor het vaststellen. Klopt dat? Dank, al dus vastgesteld. Wij gaan naar agenda punt 3. Het vaststellen van de verordening gemeentelijke basisregistratie personen Zandvoort 2013. Bij hand opsteken, wie is voor het vaststellen... Ik constateer dat dat unaniem is. Dank u wel. Wij gaan naar agenda punt 4. De parkeerverordening 2013-1 en parkeerbelastingverordening 2013-1. Bij hand opsteken. Wie is voor deze verordening en de een. De stemverklaring. Ja, voor zijn. Mevrouw van der Veld. Groen links, D66. Meneer Baalberg-Wilson. De Partij van de Arbeid en Sociaal Zandvoort. Wie is. En met een stemverklaring, mevrouw van der Veld? Mevrouw ja, van der Veld. Ik, ik dacht dat ik het tellen vroeger geleerd had. Dus ik had zoiets van. Ik zou in deze voor moeten stemmen. om inderdaad het parkeren voor gehandicapten te regelen. voor eens en altijd. Maar ja, ik zie in de ene dat iemand op wie ik gerekend had voor de stemmen tegen heeft gestemd. Ik heb voor gestemd, dat klopt. Maar dat betekent niet dat ik voor dit reglement ben. Dank u wel. Maar, ja, ik, ik heb het alleen gedaan om het gehandicaptenparkeren... ...hopelijk door te krijgen. De stemverklaring is kort en bondig. Meneer Simons, u wilde... ...dat ik was aan het inventariseren. Wie is voor? En de volgende stap zou zijn, wie is tegen? Tegen zijn de fracties van de VVD, het CDA en meneer Simons. Daarmee... ...zijn acht mensen tegen en zeven voor... ...en is dus het voorstel verworpen. Wij gaan naar agenda punt vijf... ...de nota van uitgangspunten bestemmingsplan centrum. De nota van... Uitgangspunten. Er is een abonnement van GroenLinks en D66 aangekondigd. Meneer Bawis, het abonnement, want het is al besproken, wordt door u ingediend? Ja? ja, voorzitter. Goed. Dan brengen we eerst het abonnement in stelling. Want het heeft de strekking om het voorstel aan te passen. Bij hand opsteken. Wie is voor het abonnement van GroenLinks en D66? Voor zijn de fracties van GroenLinks en D66. Wie is tegen het abonnement? Tegen zijn de fracties van sociaal Zond voor het Partij van de Arbeid, het CDA, Oudere Partij voor zover aanwezig, GBZ voor zover aanwezig en de VVD. Daarmee is het abonnement verworpen. Dan breng ik het raadsvoorstel nota van uitgangspunten in stemming. Bij hand opsteken wie is voor dit raadsvoorstel? Voor zijn de fracties van de VVD, GBZ voor zover aanwezig... de oudere partij Zandvoort voor zover aanwezig, het CDA... de Partij van de Arbeid en Sociaal Zandvoort, wie is tegen? Tegen zijn de fracties van GroenLinks en D66... met een stemverklaring, meneer Buiwits. Ja, GroenLinks vindt het eh, raadhuisplein zo cruciaal... Eh, dat als het amendement eh, daarin niet meegenomen werd... Eh, wij, wij tegen deze nota zijn. Dank u. Dank u wel. Daarmee is het voorstel aangenomen. Agenda punt 6. Afzien verwerving van, eh, van venemaagarage. garage um, de ouderen, eh, Meneer Balburg-Wilson onttrekt zich aan de stemming zoals hij heeft kenbaar gemaakt. En de oudere partij heeft volgens mij een motie aangekondigd, eh, meneer Simons. Voorzitter, dat is zo. Uh, die is, er is besproken. We, die is besproken. Wij willen alleen de tekst... ...enigszins aanpassen aan hetgeen wat besproken is. En dat is een eenvoudige aanpassing? Dat is een eenvoudige aanpassing. En we hebben dat even overlegd met de G4. Dat ja. leek ook uh, ons uh, goed om de, uh, te kunnen noemen. Ja. En uh, het besluit Roept van de motie toe te voegen... ...en te verwoorden als verzocht, verzoekt het college de onderhandelingen over koop of erfpacht van de grond niet uit te stellen tot 2014. Uh, zodra te hervatten. Maar, maart, sorry. maart te hervatten zodra een uitspraak uh, van. Ik kan de tekst niet helemaal goed lezen, dus vandaar dat ik even aarzel voorzitter. Uh, zodra een uitspraak in het uh, lopende uh, juridische uh, gedingen. Is gedaan. Is het voor u helder wat de wijzigingen zijn? Ja. Dus als ik het goed op mijn netvlies heb, meneer Simons, roept u het college op om de onderhandelingen te hervatten zodra er in de procedure duidelijkheid is? Exact. Dat is wat u wilt. Oké. Okay. En dat is een motie. Ja? Dat is een motie, voorzitter. In debat heeft het college in eerste instantie aangegeven... de motie ten zeerste te ontraden. En de portefeuillehouder wil daar misschien op terugkomen. Of niet? Uh, nou, voorzitter. De formulering die nu aangegeven wordt... Uh, is een formulering die, die ertoe kan leiden... dat wij in 2018 de onderhandelingen weer gaan heropenen. Want als ik kijkt naar de procedures die voorliggen bij de rechtbank... hoger beroep, et cetera... Uh, dus in die zin uh, uh, kan ik daar niet mee akkoord gaan... want ik moet uh, uiterlijk in 2017 uh, een, uh, een overeenkomst hebben. Maar in beide gevallen, hoe dan ook, hoe je het verkeerd. Of, of je nou zegt van... kijk, want ik denk dat u eigenlijk doelt op april aanstaande... Uh, nou, en dat is voor ons ook geen... Uh, geen aanvaardbare datum, om een simpele reden dat daarna nog diverse beroepen en hogere beroepen zullen volgen. Dus uh, da dat geeft ons geen, uh, geen speling en wij willen gewoon echt die uitstander naar 2014. Meneer Simons, nog behoefte aan een verduidelijking? Nee, dit is duidelijk, uh, voorzitter. Goed. Dan, dat is dus één e motie. De, uh, inmiddels wordt er aan u uitgereikt een amendement... En dat is een abonnement dat wordt ingediend door de VVD... de Partij van de Arbeid, Gemeente Belangen-Zandvoort en Sociaal Zandvoort. Um, wie dient het voor mij in? Meneer Kramer? Ja, voorzitter, uh, dank u wel. Uh, gelezen in het voorstel in zaken het niet verwerven van een Venema-garage... overwegend dat er waarborg moet er zijn dat op de locatie van een Venema-garage... de ontwikkelingsmogelijkheden die de gemeente wil... Oh, dat is niet goed. <coughs> Sorry, ik. In de tijd, uh, dan, dan, dan moet staan uh, die de gemeente uh, gehandhaafd blijven. Met besluit is wel goed. Besluit aan het ontwerpbesluit toe te voegen. Onder voorwaarde dat de ontwikkelingsmogelijkheden op die locatie onbeperkt gehandhaafd blijven. En eigenlijk hetzelfde zinnetjes hadden voor uh, iedem uh, dienen ja, te zijn. Dat is helder. Ja. Ja. Zij, is dat duidelijk, dit abonnement? Want, meneer Bluis? Ja, ja ik, ik weet niet wat, wat we daar... Want dan kan ik dat bij een heleboel dingen... dat er onbeperkte mogelijkheden... Het, het, het draagt niet bij tot, tot, tot deze besluitvorming. Dan, dan, moet je, dan moet je iets opnemen... ten aanzien van wat wij hebben afgesproken... rond de ontwikkeling van de middenboulevard. Dan moet je daar meer dingen in regelen. En dan ben je helder ook naar buiten. Maar dat kan je niet koppelen aan het wel- of niet-verkopen in erfpacht uit van, van gronden zullen we de wethouder eens vragen of uh, meneer de Vries ja, ik, uh, voorzitter, ik heb ook dezelfde vraag onbeperkt is wel heel erg onbeperkt ja. en, uh, dus ik, ik vraag me af uh, of er in de onbeperktheid geen beperking moet komen okay. zullen we de wethouder eens vragen om uh, daar iets over te zeggen mevrouw Geurensson u heeft onbeperkt het woord nou, dat weet nou, ik was niet. nu. Gaat u gang. Nee, ik, ik hou het maar op beperkt. Um, volgens mij is dit indachtig de discussie die geweest is. Dat het erom gaat dat je ontwikkelingsmogelijkheden op die locatie uh, mogelijk wil, wil, wil, wil laten zijn. Dat je dat niet uitsluit. Dus dat het een kader is dat u aan ons meegeeft. Uh, zo lees ik het. En als ik het zo goed geïnterpreteerd heb, en ik ben de meester, kan ik de toevoeging ondersteunen. Partijen die dit ingediend hebben, mag deze interpretatie de interpretatie zijn die de gemeente in het bestuur. Uitgaat ja, ik vind het onbeperkt. Ja. Vind ik vind gewoon geen goede krediet. Hey, ik, ik vind ik dat er dan even... moet staan iets van inderdaad niet uitsluit. Hey, Bluist, zie ik uw uw naam hier onderaan. Nee, over... maar ik moet, het wel, ik moet er wel over stemmen. En Ik stem er alleen maar mee in als daar een tekst staat die dat het begrip onbeperkt. dat, dat, dat Maar hoeft misschien niet echt iets op... te blijven verdere onderhandelingen. In verdere over. onderhandelingen. Voorzitter, zal het misschien duidelijk worden voor alle partijen als onbeperkt dat gewoon doorgestreed wordt? Want als je locaties, als ja. je ontwikkelingsmogelijkheden handhaaft. Ja. dus nou het is niet hetzelfde want je hebt nee, ja. CDA trekt duidelijk over de streep en, het kan... ja. Ja. Ja. en ik zou het gewoon doorstrepen. dat maakt het ook duidelijk vindt u niet goed. meneer Bluis Dank u. de indieners wijzigen het voorstel als ik u goed beluister en het woordje onbeperkt wordt geschrapt ja. en er wordt een komma toegevoegd achter wil dat is de regel daarvoor ja dat is voor de meneer Landis onder ons zijn er dan nog meer moties en abonnementen op dit onderdeel? Nee? Dan gaan we het als volgt doen. Agenda punt 6. Dat gaat over de onderhandelingen erfpacht. Allereerst het abonnement, dan het raadsvoorstel en tot slot de motie. Zo gaat de stemming zijn. Het abonnement, bij handopsteken graag. Het gewijzigde abonnement, bij handopsteken, wie is voor? Voor zijn, meneer Stiemons, de fractie van het CDA, de Partij van de Arbeidssociaal voor de VVD, mevrouw Van der Veld, GroenLinks en D66. Mevrouw Van der Veld, stemverklaring. Korte stemverklaring uh, voor dit amendement om inderdaad de mogelijkheden open te houden. En ook omdat ik verwacht dat het andere straks ook aangenomen wordt. Dus het is een beetje dubbel. Dank u wel. Dan het raadsvoorstel wat nu is gewijzigd. ...wederom bij hand opsteken wie is voor dit raadsvoorstel. Ik kijk rond. Voor zijn de fracties van de VVD, GroenLinks, uh, meneer Simons... De, ...het CDA, de Partij van de Arbeid en Sociaal Zandvoort. Wie is tegen dit voorstel? Tegen zijn mevrouw van der Veld en meneer De Vries. Daarmee is het voorstel aangenomen. En de discussie daarover gaat nu niet plaatsvinden. Dan gaan we naar de motie van de oude partij Zandvoort... ...bij hand opsteken... ...wie is voor deze motie... ...voor zijn meneer Bawits en meneer Simons... ...wie is tegen deze motie... ...tegen zijn de fracties van de VVD... ...D66, het CDA... ...de Partij van de Arbeid en Sociaal Zandvoort... ...daarmee is de motie verworpen. Is de En mevrouw Van der Veld, ik, ik heb u uh, niet gezien met uw vinger en u wordt wel geacht te stemmen, dus terecht wijst men mij daarop. Tegen. Daarmee is de motie verworpen. Dan gaan wij naar agenda punt 7: lening aan de Zandvoortse omroeporganisatie bij handopsteken. Wie is voor dit voorstel? Volgens mij is dat unaniem. Daarmee is het voorstel aangenomen. Agenda punt 8. Benoeming bestuurslid Stopos. Bij handopsteken graag. Wie is voor dit voorstel? Dat is unaniem. Daarmee is het voorstel aangenomen. Agenda punt 9. Aanpassing kwijtscheldingsbeleid. Bij handopsteken graag. Dat is. Unaniem, daarmee is het voorstel aangenomen. Agenda punt 10, aanpassing, planning en controlecyclus, bij handopsteken graag. Dat is unaniem en daarmee is het voorstel aangenomen. Agenda punt 12, dat zijn de twee moties. Agenda punt 11, dank, heeft gelijk. Allereerst de motie windmolenparken op zee algemeen. Ik begrijp dat die motie wordt gewijzigd. Wil één uur ons... Is dat met het dt boel Ja. Meneer Drommel. Ik doe het uit mijn hoofd. De laatste bullet waarin betrokken wordt... Voordat dat... een overeenkomst wordt getekend met de Die? Die wordt geschrapt. Die wordt geschrapt. En uh, de toelichtende tekst daarboven wordt ook een kleine aanvulling en er wordt dan... U moet daar een Nederlandse plek even voor vinden, de grammaticale plek, in het zicht van de kust. Op een goede plek geplaatst ja. worden. Dus het woord, vooral het zichtbaar zijn, komt daar tot uit. Zichtbaar zijn ja. vind ik nog mooier, ja. Ja. ja. ja, maar redelijke weersopstandigheden. Nee. Ja. Essentie is dat u zegt... Uh, ...dat het plezier wordt opgeroepen om in samenhang met andere relevante partijen... ...kustgemeenten en dergelijke, daar waar zichtbare windmolenparken voor de kust komen... ...ons tegen te verzetten. Ja? En de toezegging is ook genoteerd dat dit, want dit staat nu niet in het abonnement natuurlijk... ...maar dat u uh, alle belanghebbende zult uh, contacten voor adhesie betuigen. Ja, ja, klopt. Is helder hoe de motie nu luidt voor een ieder... Goed, dan breng ik eerst deze motie in stemming. Bij handopsteken graag wie is voor deze motie? Mevrouw Verheij, correct, doet niet mee met de stemming. Ik constate... Wie is voor deze stemming? Ik constateer dat. Nee, ik ga ze nu uh, toch maar apart noemen. Uh, Sociaal Zandvoort, Partij van de Arbeid, het CDA. De heren Simons en Bouwberg-Wilson, de fracties van D66, GroenLinks, mevrouw Van der Veld, meneer Drommel, meneer Tatus, meneer Kramer en meneer Van der Drift. Daarmee is de motie aangenomen, wat mevrouw Van der Veld heeft aangegeven zich te onthouden van stemming. Mevrouw Verheij. Uh, excuses. Hmm. M koffie, ja, motie, meneer, ik wil het wel van u overnemen als het niet meer gaat, meneer de voorzitter. <lacht> motie 2, <Ma> <lacht> windmolenparken neersjoer. Laten we proberen uh, toch nog deze vergadering uh, op een juiste wijze af te ronden. Meneer Drommel, wordt daar nog een wijziging in aangebracht? Of dezelfde zichtbaarheid... <lacht> Ik, ik meen er daar geen wijziging in. Binnen plaatsen. de 12 mei als blijft. Ja? Als dit. Dames en heren, dat betekent dat de motie windmolenparken neer ongewijzigd blijft. Dat is voor een ieder helder. Bij hand opsteken graag, wie is voor deze motie? Ik constateer dat dat uh, door dezelfde personen wordt gedragen als u juist. En dat mevrouw Verheij zich onthoudt van stemming. Daarom is de motie aangenomen. Dat brengt mij op het agendapunt Lijst ingekomen post. Zijn er vragen over de wijze van afdoening uwzijds? Dat is niet het geval, daarmee is de uh, lijst. Tot zover een live verslag van Dat de raadsvergadering. De rest zijn nogal alleen notulen en ingekomen brieven. Uh, wij gaan hier afsluiten, want onze vrijwilligers moeten morgen weer vroeg aan de slag. Lod. Wij uh, danken uh, Pascal iedereen voor... Uh, het luisteren naar ons. En ja. het uitzitten. En uh, jij hebt je kunnen vermaken met je muziek. Uh, Dat klopt vanavond. inderdaad. Oké. Okay. Ik was weer eventjes zo naar vanavond naar van stappen. Uh, of, uh, jouw favoriete mijn muziek? Mijn favoriete muziek uh, jaren. Uh. Okay. <laughs> dus, uh. Goed, we gaan afsluiten. Bedankt voor het luisteren. En ja. voor straks wel terug.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 Make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 altijd en je kijkt me aan. Even geniet ik van je evenbeeld tot ik wat beter kijk en staat te staan naar een vreemde die wat op je lijkt. Ik lijk maar niet te willen weten dat je nu weg bent voor altijd het hoofd probeert je te vergeten us. We'll leave the world behind us. When I make love to Our spirits will be climbing to a sky filled with, with diamonds. When I make love to you. Oh, We will both discover Our friends turn into lovers When I may love to... My love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 She's fast. you from.